Salomo met grote ogen naar te kijken hij snapt er niks van die brave raaf vrijwel dagelijks komt hij bij Paulus aanlopen en hij is altijd welkom en vandaag zou hij niet naar binnen mogen omdat er niet gestoord mag worden Salomo krabt zich uitvoerig op zijn kop ja, dat is me daar nog nooit overkomen en als je mij vraagt is er niet eens iemand thuis want ik hoor niks oh ja, ja, ik hoor toch wat een raar geluid dat moet ik zeggen een raad, raadselachtig geluid. Ik moet er toch meer van weten, hè? Vooruit, enfin, ik, ik zal eens even om het hoekje van de deur kijken. Hé, hé, hé, wie is daar? Kan jij niet lezen wat er op het bordje staat? dat wel, ongemoorrel. Pst, niet zo hard praten. En jij het, Salomon? Je mag er niet in, want Paulus is bezig. Wat je zegt. En ben jij ook bezig? Je lijkt wel een verpleegster met het schort voor. Dat heb je goed gezien. Ik ben ook min of meer nogal wel zo tabelijk ongeveer zoiets als een verpleegster. <lacht> niet lachen, Salomo. Er valt hier niets te lachen. Dit is een zeer ernstige zaak. En mag ik je nu verzoeken om je te verwijderen? Eh, doe niet zo flauw, Boro. Laat me dan tenminste even over je schouder worden. Even eventjes dan. Nee, maar Boro, wat ziet die Paulus er gewichtig uit? Hij heeft een witte jas aan. Dat heb ik hem nog nooit zien dragen. Het lijkt wel een doktersjas. Dat is het ook, een doktersjas. Juist, dat is het. En wie ligt daar op de tafel? Dat is de patiënt. Dokter Paulus opereert een kerstengel. Wat? Een kerstengel, Dirkie. Het is een heel secuur werkje en ik assisteer Paulus. Maar nu moet je heel gaan. Kom straks nog maar eens kijken. Jongen! Ik ben er helemaal van onder indruk. Dag zuster. Zegt u maar tegen dokter Paulus dat ik straks op ziekenbezoek kom. Salomo stapt van rempel weg en onwillekeurig loopt hij ook op zijn tenen. Oegoboro die geen spier van zijn uile gezicht vertrokken heeft toen Salomo hem zuster noemde, stapte weer terug naar de operatietafel waar dokter Paulus met Dirkie bezig is. Het is een reuze werk. Met de tong uit de mond is Paulus drukdoende de glasscherpjes te lijmen. Het beentje van Dirkie zit er alweer aan en met het voetje is Paulus juist begonnen. Kan ik intussen iets voor u doen, dokter? Ja, zuster. U mag het hoofd van Dirkie voorzichtig vol laten lopen. Alsjeblieft niet. Die lijm stinkt zo. Dat wens wel, Dirkie. En het is bovendien de enige manier om je goed te repareren. Die grote barst in je hoofd is levensgevaarlijk. Het is inderdaad hier en dan nogal wel zo tamelijk moeilijk om van deze gewarste Dirkie weer een toonbare kerstengel te maken. Dat lukt nooit! Mondje dicht, we houden vol! En Paulus houdt vol. Wanneer een boskabouter ergens mee begint, dan gaat hij ermee door, ook al duurt het nog zo lang. En lang duurt het, deze behandeling. Al de barstjes van Dirkie worden zorgvuldig met lijm volgesmeerd. Het vervelende is dat er nogal wat scherfjes ontbreken. Die zijn waarschijnlijk in de vuilnisemmer achtergebleven tussen de rommel. Dr. Paulus probeert de gaatjes zo goed mogelijk te dichten door er strookjes papier op te plakken. Het is de vraag of er op deze manier ooit weer een ranke kerstengel uit Dirkie zal worden. Steeds dikker wordt Dirkie door de laagjes papier en de zwachteltjes en de lijm. En bij ieder stukje dat Dr. Paulus aan hem vastplakt voelt hij zich een beetje sterker worden. De krachten van Dirkie keren langzamerhand terug. Hij kijkt al heel anders uit zijn oogjes. Hij ziet er niet meer zo broos en breekbaar uit. tegendeel. Dirky wordt een lekkere stevige kerstengel die tegen een stootje kan. Wat vindt u ervan, dokter? Ja, ik denk er net zo over, zuster Alleen het humeur van onze patiënt gaat er niet op vooruit. Waarom kijk je toch zo lelijk, Dirky? Ach, dat kunnen jullie waarschijnlijk toch niet begrijpen. Ik voel me wel beter, dat wel... Maar daarom voel ik me nog geen kerstengel. Gisteren Gisteren nog een boeroe zei dat ik dikker werd. En zo is het ook. Nou. Ik word veel te dik. Ik ben nou zeker al driemaal zo dik als vroeger. Door al die gelijmde papierlagen. En als er nou straks ook nog geverfd moet worden. Ja, dat is nodig hoor. Ik zal je netjes bijschilderen. Zodat er van al die lijmklodders niks meer te zien is. En waar zal ik dan op gaan denken? Op een kerstengel? Yeah. Het zo wat. Jij bent een ondankbare Dirkie. Och, dokter, als u het mij vraagt, dan is het humeur van Dirkie een goed teken. Wanneer een patiënt eenmaal flink begint te mopperen, ...dan is dat het bewijs dat hij zich veel sterker gaat voelen. Veel te sterk voor een kerstengel. Kerstengelen zijn nooit van die mannetjesputters. Hoe zit dit? Mag ik er nou in? Ik wil wel graag eens kijken naar de resultaten van de behandeling. Wat denkt u ervan, dokter? Mag ik de bezoeker binnenlaten? Ja, als hij maar niet in de weg loopt, dan mag het. Kom dan maar in, Salomo. Als ze maar niet in de weg loopt. Eh, wat een geheimzinnig gedoe. Hoe ver ben jij, Paulus? Nou, ik begin juist met het opschilderen, Salomo. En hoe vind je mijn eruit zien, Salomo? Eens even kijken. <laughs> Het is geen gezicht hè Eenderal lijm is die Dirkie Allemaal hommels en bobbels en knommels Waar lijk ik nou op? Nou niet op een kerstengel, dat is vast Je lijkt meer op een beschilderde suikerbiet dan op een kerstengel Zie je dat wel? Ik dacht dat al. De niet zo springerig worden. Ik heb er genoeg van. Doe nou, Dirkie. Als jij zo gaat spartelen, kan Dr. Paulus je toch niet behandelen? Ik wil niet langer behandeld worden. Het wordt toch niks. Ik ben er al steeds bang voor geweest. Hoe zie ik eruit als een suikerbiet? Een beschilderde suikerbiet. Salomo heeft het zelf gezegd. Waar is de spiegel? Ik wil in die spiegel kijken. Geef hem dan nou toch geen spiegel voor die Clarus. Tot zon te laat. Kijk maar, Dirkie. Hier heb jij een spiegel. Verschrikkelijk. Wat een monster ben ik nou. En dan te denken hoe mooi ik vroeger was. Het is om te huilen. Laat me nou doorgaan met verven, Dirkie. Nee, nee, En nog eens nee. Ik wil niet meer. Het is een mislukking. Hou er maar mee op. Gooi me maar weer in een vuilnisvat. Daar hoor ik toch thuis. En dan zie jullie meteen vanaf. Verslagen kijken Paulus en Ooguburu elkaar aan. Er valt met Dirkie niets meer te beginnen. Hij gaat op de tafelrand zitten huilen en als iemand hem probeert aan te raken slaat hij neidig om zich heen. En dat terwijl Paulus toch zo hevig zijn best heeft gedaan om hem weer op te lappen. Het is een zielige toestand en ze hebben allemaal diep medelijden met Dirkie. Maar wat moeten ze nou nog doen? Ooguburu doet met een diepe zucht zijn verpleegsterschort af. Paulus zet zijn verfpotje op de grond en laat zich moedeloos op zijn stoeltje vallen. Het is een poosje heel stil in de boom. Alleen Dirkie snikt hartbrekend. Maar dan beginnen de ravenogen van Salomo opeens te glinsteren. Hij schraapt zijn keel en steekt een poot omhoog. <coughs> ja, ja, ja, misschien mag ik nou ook eens wat zeggen, hè? Met alle respect voor je goede bedoelingen, Paulus. Maar dat hele geknutsel van Dirkie had jij net zo goed achterwege kunnen laten. Nou, nog mooier. Hij moest toch gerepareerd worden? Ja, dat wel, Homoro, maar niet met lijm en verf. Er is een veel eenvoudiger manier om van Dirkie weer een fatsoenlijke kerstengel te maken. En ik snap niet dat jullie daar zelf niet op gekomen zijn. Wat? dus uh. Wat bedoel je, Salomon? Ik bedoel het levenswater. <mully>